Het is even opgehouden met die cartoontjes, Dave. Oh, we, ja, tijdens... we gaan even serieus praten. Je weet, je weet soms, hè? Ja. Soms ben je gewoon een beetje. Uh, oh, ja, door... soms, soms ben ik een beetje. Uh, soms drijf ik ja. een beetje door. Hè? Dan zie ik wat. En dan denk ik van, uh, dan gaan we lekker kijken. Ja, hey, ik wilde het even hebben over uh, die jongens van, van, uh, van de podcast. Ja, ja die, die twee, die grote violen. Uit de volkspoed. Ja. Hoe heeten ze nou? Uh, ja, de Maya. Jim en uh, Papaya of zo. Ja, ja, ja, die, ja die, die, die twee. Die, die lafklappen, hè? Ja, daar moet ik niks van. Die left ja, Dat vind ik niks. Weet je, dat hele concept is, is klaar. Ja. Dat, dat kan gewoon niet meer. Iedereen en kan zomaar zet... een sprookje vertellen en moet jij eens opletten. Ja. Nee, wij gaan niet zover zo ver zinken. Nee, dat doen we niet. Zeker niet. Wij vertellen geen sproken. Wij vertellen hoe het is. Wij vertellen feiten. En jongens, het is klaar. Waarheden. Het is klaar met dit concept. Ja. Het is uitgemolken. We gaan het zit, waar gaan we anders doen? Zitten, waar zitten ze nu op? 60, zitten ze, op de 60, ze hebben al 60. 60, 60 van die kut verhaaltjes hebben ze al bedacht. afleveringen en nog niet eens 10k downloads. Er gaan, he? He? Echte lafklappen. Wat de sukkels. En uh, nou, daar je, niks van... Nee, zeker niet. Echte losers. Ja. Echt, als er een loser club was, dan zouden zij het niet zijn, want ze zijn een duo natuurlijk. Ja. Maar ze zijn wel een loser club. Ja, met ja? z'n tweetjes. Nou, nee, dat ja. bedoel ik. Ben je dan een duo of ben je dan een uh, nut? Ja. Godverdomme. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ja, goed vooral, lekker kort. Zeker. En weet je wat ook kort is? Nou. Nou, dit verhaal: juju.